Drie uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damaskus is een hooggeplaatste militair doodgeschoten. De generaal al kouli werd door drie gewapende mannen aangevallen toen hij zijn huis uitkwam. De generaal stond aan het hoofd van het militaire hospitaal van Damascus. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. De Syrische staatstelevisie zegt dat de aanslag het werk is van gewapende terroristen...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 Het weer, op veel plaatsen zon, in het noorden en oosten wat bewolking en een middagtemperatuur rond min 4 graden. Morgen valt de dooi in, vanuit het noorden toenemende bewolking en winterse neerslag. Temperatuur in het noordwesten boven 0, in het zuidoosten een paar graden onder 0 nog. na morgen nog zachter met middagtemperaturen rond 5 graden. Dit was het NOS Journaal. AMW ah, Verkeersinformatie op de A4 naar Den Haag tussen Roelewarensveen en Zoete Woude. Langzaam rijden over 3 kilometer. En er is een ongeluk gebeurd op de A28 naar Utrecht. Bij Amersfoort staat nog 5 kilometer, maar de weg is weer vrij. De volgende boodschap is niet bedoeld voor mensen waarvoor deze uh, niet bedoeld is. E-matching, dat is online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het aan?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 Ga naar hersenstichting.nl en geef op Giro 860. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de AVO. Hans Smit. Live vanuit uh, Carré in Amsterdam in de Amstelffoyer zitten wij op de vierde etage. Uh, dit uur uh, te gast onder andere Stijn van der Loo. Hij heeft een uh, boek geschreven, een mooie roman. Slopers heet die. Uh, en verder natuurlijk muziek van, van Mos krijgen we nog. En uh, nu aan tafel uh, uh, Ed Want Ed, Ed heeft... Op, de praat iemand opeens heel hard in mijn oor, sorry. Uh, Ed uh, heeft een prachtige voorstelling gemaakt uh, uh, over, uh, ja, over de barokpearl, heet die. Bij, uh, met jouw eigen groep Scapino in... Uh, in Rotterdam. En Annette Emrecht zit hier. Jij gaat een drietal voorstellingen bespreken... en nog het een en ander wat uh, ter tafel ligt. Even, even heb jij geschaatst, schaatsen, net deze week of niet? Ik heb geschaatst, ja, maar ja. Heel voorzichtig, hoor. Want ik ben geen goede schaatsen, maar nee? het was fantastisch. Ja, het ja. licht, hè, het avondrood licht. En ja, fantastisch. Die de en de ja. Ja. ja, En ik vroeg mij ineens af vanmorgen... mogen jouw dansers wel schaatsen, Ed? Of is dat uh, verboden? Nee, dat is niet verboden. Uh, ik daar kan Ze mogen ook skiën. Alleen ik ga dat oh, iedereen iedereen uh, gezonde verstand gebruiken... Om, uh, om geen gekke dingen te doen, maar ja, dat kan je niet verbieden. Dat kan niet verbieden. Nee. Nee. Kan je dat je niet verbieden. Dat contractueel... kan we wel, allemaal, maar het heeft geen zin. Dat wil je ook niet. Nee, daar, hou ik, nee, daar ben ik geen voorstander van. Nou, er zijn er ook schaatsers of, uh, de, de, dansers die schaatsen? Ik weet dat er een aantal mensen deze middag uh, gaan schaatsen. Ja. Dus ik hoop dat het goed gaat. Goed, op de maar... Kralingse plas en dan vanavond gewoon in de Schouwburg. Okay. Ja, dansers kunnen heel goed vallen, hè? Ja, ja. maar ook hard, denk ik. Goed, het is bekend geworden met welke speellijst de Amerikaanse president Obama zijn herverkiezing veilig wil stellen. Muziekspeellijsten hebben we het dan over? Gisteren publiceerde zijn campagneteam de 28 nummers op muziekluistersite Spotify. Die lijst bevat nummer, nummers van onder andere Bruce Springsteen, the Electric Light Orchestra, U2, Aretha Franklin, James Taylor, No Doubt en rapper Sugarland. Nou, de eerste reacties die waren een veilig lijstje, een beetje modern, een beetje van alles eigenlijk. Dus uh, niks aan de hand. Uh, maar ik vraag het toch even aan een specialist, muziekjournalist en hoofdredacteur van het Nieuwe Tijdschrift Park, Leon Verdonschot. Leon, goedemiddag. Goedemiddag. Is jou wat opgevallen op die lijst? Uh, ja, weinig hip hop. Alleen degene die jij noemde, inderdaad. Ja. Uh, terwijl van uh, Obama ook bekend is dat hij bijvoorbeeld fan is, heel erg fan is, van J.C., wat er ook een hele intelligente... Hip-hop-orist, die vorig jaar nog zijn autobiografie gepubliceerd. Die uh, is zelfs dus in de New York Times een lovende recensie kreeg. Maar die staat er niet op. Terwijl, ja, ik heb 99 Problems, But the Pitch ain't One. Wat toch een groot zetje van JC? Ik kan me voorstellen dat dat een heel opzwepend nummer is. Ja. Ik denk dat Obama bang is dat hij dan ongeveer drie keer per week moet uitleggen waarom het, nummer, waarom het woord uh, pitch in zijn campagne oh, yeah. voorkomt. Ja, dus het is een beetje een politiek correcte lijst geworden ook. Ja, maar dat zijn dit soort lijsten altijd wel. Uh, en er zijn natuurlijk ook nummers die geschikt moeten zijn om in een. ...volle hal met heel veel enthousiaste mensen... ...een soort op effect effecten sorteren. Dus er zit allemaal ja. wel een verschil tussen de persoonlijke voorkeuren... ...van een presidentskandidaat en de, en de campagnelijst. Maar het blijft ja. altijd leuk om die lijst te bekijken. Vind ik. Ja, het ja, is natuurlijk hartstikke leuk om een beetje dwars doorsneden... ...van, van welke muziek het wel of niet politiek goed doet. Uh, uh, ja, wat ja. vind jij het meest opmerkelijke nummer dat erop staat? Uh, hij heeft twee Britse, best wel nieuwe artiesten. Uh, Noah and the Whale en Florence and the Machine. Die zijn allemaal uh -huh. heel populair aan het worden... ...maar dat zijn nog niet hele grote naam, zeker in de Verenigde Staten. Vlozen in the Machine is hier wel uh, behoorlijk bekend inmiddels. Ja. Maar goed, dat, dat nummer heet... Er zijn ook vaak van die nummers, en dat geldt bijvoorbeeld... voor dat nummer van Flows uh, in the Machine, You've Got The Love. Dat is natuurlijk een verstrekt apolitiek nummer. Maar in een haal met vrijwilligers... krijgt dat nummer natuurlijk een hele andere lading. Dan gaat het opeens over die mensen die daar al, al waarschijnlijk... maandelijk campagne het voeren zijn. En dat geldt, wel voor meer, uh, dat geldt wel voor meer nummers. Even Better Than The Real Thing zat erop, van YouTube, wat al iets ouder nummer is. Ja, maar één uh, dan... nummer wat ik, wat ik ook opmerkelijk... wat ik dan weer... <laughs> nou ja, goed, wie ben ik? Uh, dat, dat, uh, Zo'n nummer van de uh, Boss, Bruce Springsteen... met de titel We Take Care Of Our Own. Is dat ja, is een, een nieuwe Ja, is dat een ja. nieuwe politiek van Amerika, denk je ook? Ja, dat is, ik vond het ook wel opvallend. Het is natuurlijk wel uh, gerechtigheid van Springsteen... dat hij in 1984 misbruikt door Ronald Reagan... die uh, Born in the USA als campagne -nummer, kort gebruikte... Terwijl eh, wat Reagan vond dat een heel, eh, patriaan, heel, dat nummer zo'n vaderlands liefde ja. uit, uitsprak. Terwijl ja. het nummer ging juist over het merken dat dat kunnen zijn... als mensen als Reagan niet aan de macht waren Ja, precies. Ja. Uh, maar nu heeft hij dus inderdaad echt officieel een campagne-nummer geleverd. want het is een woede-nummer. Er zit heel veel woede in en heel veel teleurstelling. Dus ik vond het ook opvallend, ja. ja laten we even een stukje naar de nummer luisteren. We Take ja. our, uh, Care of Our Own van Bruce Springsteen. De, de boze Bruce Springsteen van de ja, Badlands denk, ja. en dat soort nummers, hè? Ja, want er, er staan natuurlijk best wel veel nummers in. Je hebt natuurlijk de neiging om meteen alle teksten te analyseren. Yeah. Different <laughs> people zit erin van, no doubt, er is echt zo'n lief nummer op. Yeah. Dat we allemaal verschillend zijn, maar toch gelijkwaardig. En uh, Mr. Blue Sky van de Electric Light Orchestra. Ja, en, dat is ook helemaal op, niks. We, ja. Precies. En uh, bijvoorbeeld uh, Arcade Fire zit erin. We mm -hmm. used to wait. Dat is zo'n zinnetje over hope that something pure can last. Dan ga natuurlijk meteen naar, oké, okay, hoe bedoel u dat? Maar dit nummer van Springsteen, ja, daar zit zoveel woede in. Ja, ja. Ah, heel opvallend. Ja. Heel opvallend. Hey, en nou een ander nummer, er stond ook een nummer van Ricky Martin op de lijst. Ja. Uh, die die, die ja. is uh, niet zo lang geleden uit de kast gekomen, als ik me niet vergis. Uh, is dat ook speciaal voor, de, voor de, de gay doelgroep? Of moeten we het niet zo ver ja, zoeken? Ja, ook voor de Latin doelgroep natuurlijk. Man kan ook bij. nog. Ja, uh, kan ook. <laughs> ja. Ja. Ricky Martin die kun je van vele doeleinden gebruiken kennelijk. Ja, ja, en hey, L Green, dat is wel leuk, want uh, niet zo lang geleden was er een stukje van Obama die uh, L Greens Let's Stay Together zong uh, voor een live publiek, Ja, niet, niet onverdienstelijk Nee, dat is nou, dus even nog wel ergens, even luisteren. <laughs> Ja, misschien gaat hij toch op single uitbrengen, die je weet. Hey, eh, nog even, Leon, want Spotify is, not, is pas een half jaar actief in de Verenigde Staten. Betekent dit ook ja. de doorbraak? Want het is natuurlijk, als, je, als je door de, de Amerikaanse president wordt gesteund, min of meer, dan, dan heb je wel een, een open deur. Ja, nee, dat zegt zeker wat. Ja. Bij de vorige verkiezingen was er bijvoorbeeld heel erg, ja, er is een heel mooi stuk over geschreven van Jan ja. Donker. Van wat staat er op de iPod van George Bush? Wat zegt dat over George Bush? En toen was iTunes en de, alles wat je iPod stond was nog de graadmeter. Ja. En nu, is kennelijk, uh, nu, nu wordt Spotify gezien als de manier om uh, ja. muziek te verspreiden. En ja. het, het, bij bij ons is Spotify toch wel best wel populair, maar in Amerika zijn ze inderdaad nog niet zo lang geleden begonnen. Ja. Dus ik denk dat heel veel mensen die die lijst ook willen zien, uh, ja, die zullen wel een, een Spotify-accountje moeten aanmaken. Ik denk dat, uh, ja. dat Spotify heel blij mee is. Ja. Even heel kort, hoe gaat het met het park, het blad? Goed, volgende, Goed. Uh, volgende week verschijnt onze tweede nummer. Oké. Okay. Zo mogelijk nog trotser op dan op het eerste. Fijn, we zijn benieuwd. En uh, wij gaan zo luisteren naar Mos. Wat vind je van die band? Ja, heel goed. Heel, heel fijn. Ook goed. live trouwens. Ja, heel goed. <laughs> Dankjewel, Leon. Graag Leon van Donschot was dat. En nu inderdaad. Uh, ja, nieuwe CD Ornaments kreeg overal uh, lovende recensies. Zoals uh, Vijf Sterren in de Volkskrant. Recent uh, Menno Pot die noemde hun ontwikkeling zeldzaam, spectaculair. En Ornaments een wonderschoon album dat je een internationale triomftocht gunt. Nou, laten we hopen dat het dan misschien wel hier ergens begint. Hier is Mos. I'm It's not fair When I leave This all behind It's a long, long time Was dat, uh, Marien Doorlijn, zang, gitaar, Finn Kruining, drums, zang, Michiel, stam, gitaar. En dan uh, de vierde bandlid uh, Jasper Vuls, die is er dan even niet bij. Is die schaatsen Marien, of uh, wat nee, is, die, het? is uh, die speelt ook nog een andere band, heet Lola uit, En die ah. uh, spelen vanavond met uh, Spinvis in uh, Paradiso. Dat lijkt me lastig uh, als je... Af en het is dan... te combineren hoor. Ja, nee, dat ja. gaat hartstikke goed, ja. Ja, ja zo, dat ik ook in Tika speel. Uh, weet je, wel, je, moet ja. allemaal, je moet allemaal elkaars uh, zijproject ook gunnen. Ja. Het kan ook wel. Het is allemaal goed te doen. En het heeft allemaal ook met elkaar te maken. En musicaal broeit het dan ook. gewoon. En dat is goed. Ja, ja. Die nieuwe cd Ornaments. Een week uit ongeveer. Twee weken, bijna twee weken. Het gaat als een speer. Ja. Dat moet je natuurlijk hartstikke goed bij voelen. Ja, natuurlijk. Ja, nee, ja. Ik bedoel, het is... Ja, je brengt iets uit. En het zat met de vraag of wat mensen van gaan vinden. En ik wist bij deze plaat ook wel... Uh, dat het niet een makkelijke plaat is. Oh. Uh, het is echt een luisterplaat. Ja. En onze vorige plaat, Neemt Berskert, uh, Don Be Hero... was ja. een, stuk, ja. Uh, ja, een stuk makkelijker ja. misschien wel. Ik heb ik. andere en, twee... Uh, misschien, uh... misschien vergis... Ja, ik zie je ja. allemaal, Ze liggen ook, hier de ja, uit, uit de eigen kast, ja. ja. ja. Uh, maar er in, in, was in vijf jaar tijd drie, drie uh, albums uitbrengen... en dan nog al die dingen daarna, zoals Tika, wat je net al noemde. Ja. Dat, dat is best een uh, hoge productie eigenlijk. Ja, ja is dat zo? Dat nou, ik... vind ik wel. Maar, uh, het, is, uh, ja, het, het is een soort... Uh, ja, het is niet een noodzakelijk kwaad, wilde ik zeggen, maar het is gewoon, weet je, we voelen wel dat we het gewoon moeten, zo. Vooral ja. ik als songwriter, ik, ik moet mijn liedjes kunnen schrijven elke dag. Als ik dat niet doe, word ik heel erg chagrijnig. Ja. En, en, en het is, het is een, um, ja, net zoals eten of zo, het is een soort van het voedsel voor de. Voedsel voor de... Voedsel voor, de voedsel voor de geest. Ja, voor de geest. Ja, ja, ja, en is het nog steeds het streven dat de zwerver buiten bij de Albert Heijn... dat hij jouw nummer staat te fluiten? Dat is toch het beste wat je kan overkomen. Dat heb denk. je ooit gezegd. Dus ja, nou, nou ja, ik bedoel, als, als inderdaad... Dan, dan ben je wel groot, denk ik. Ja, en je... niet, niet dat het daarom gaat. Het gaat erom dat we onze muziek kwijt kunnen... en dat we dat een plek heeft in een in, in, in, in Nederlandse popscene. En, en, en, en dat lukt. En dat ben ik heel blij mee. Ja. Ja. Ook uitgebracht in het buitenland. Ja, we gaan Frankrijk onder andere. Frankrijk en Duitsland uh, ja. is, is on the way. Uh, en uh, dat gaat ook hartstikke leuk. Mm -hmm. En dat dat zijn allemaal van die bonusdingen die je er nog, nog eens bij kan doen. Moet je daar ontzettend aan de weg timmeren? Of heb je een goede agent die dat dan regelt of hoe werkt dat? Nou, sowieso. Uh, uh, zowel promotie als in buitenland. Als binnenland, als Nederland. Ik bedoel, in Nederland, uh, je moet gewoon veel spelen. Oh. En, en, en net als dit, uh, promotie doen voor je plaat. En, ja. en als je naar. Ja, dat is maandag gaan we even op en in naar Parijs. Om even nationale radio te doen. Maar dan ben je al een hele dag kwijt om even een nummer te spelen. Even naar Parijs. Ja, maar daar ja, gaat niet dingen. Ja, maar dat, dat moet je ervoor over hebben. Als je dat niet, als je dat niet wil of, of niet kan of, of durft... dan uh, kan je net zo goed thuis blijven zitten en, uh, en een steady job gaan nemen. Ja, en ja. Dat, is, uh, dat zit er toch niet in. Hij is niet voor ons weggelegd. Nee, nee. nee, nee. Nou, daar zijn we blij om. Mooi. Goed. Ga je straks nog een nummer spelen? We gaan straks nog een liedje spelen. Heel fijn. We houden jullie in de gaten. Uiteraard uh, Ornaments ligt in de winkel. De tour begint 2 maart in Middelburg. En gaat onder andere langs Deventer en Breda. En eindigt 21 april in Venlo. En voor meer informatie en kaartverkoop kunt u kijken op uh, www.mos. Uh, met twee S is dat hè. com. Dit is Opium. De duidelijke site is dat. Ed Wubbe, ga ik mee praten. Ed, um, ga ik even de tekst voor de, voor de dag halen. Dames met, uh, met brede heupen wiegend op uh, prachtige barokmuziek. Dat is een beeld uit een sportje op televisie dat de afgelopen weken te zien was. Uh, reclame voor de voorstelling Pearl door uh, Scapino Ballet Rotterdam. Samen met de muzici van het Consort Amsterdam. Mooie samenwerking tussen 010 en 020. Dat is ook wel eens anders. Uh, voor we het over die voorstelling gaan hebben, die sportjes... Uh, be bemoei jij je ook heel erg met hoe dat eruit uh, komt te zien? Ja, zeker. We doen dat uh, met een team van mensen. We hebben dat sportje helemaal zelf gemaakt, geproduceerd. Hmm. Dat kost in feite niks. Daarom kunnen we ook uh, die keuze maken om de televisie uit te brengen. Ja, want dat is, lijkt me hartstikke duur. Toch? Dat valt heel erg mee. Uh, het, het, het, het, het, het, omdat wij zelf produceren, uh, kost het uh, relatief weinig. En het ligt eraan wanneer je uitzendt. Er zijn dus hele dure reclameblokken en goedkopere. En als ja. je dat goed doseert en uh, ja, je maakt de goede keuzes... Uh, andere dingen doen we dan weer niet... Hmm. Zo werkt dat. Ja, want, want de tijd dat je alleen maar een theateraffiche... en een advertentie in de krant uh, maakte, die, die zijn voorbij. Dat is voorbij. Je hebt Die grote sociale media zijn heel belangrijk geworden. Twitter, Facebook, uh, noem maar op, dat is heel belangrijk. En dat, uh, daar, daar doen we ook uh, aan mee. Aha. Ja, je, je moet wel, want iedereen doet het natuurlijk. Ja, dat is een onderdeel geworden ja. van, uh, ja. van het vak. Ja. Ja. Het heeft ook effect. Merk je het aan de, aan de resultaten? Eh, dat nou, het, het, heeft, zorg... het heeft effect. Er het, het, het, het zijn nu al voorstellingen uitverkocht. Amsterdam is nu al uitverkocht. Uh, uh, maar het, goed, het is belangrijk dat het product moet het wel ondersteunen moet. Je moet wel iets dan brengen wat mensen dan ook iets terugzien van ja. de spot. Laten we het over het... Uh, het uh... Het project zelf hebben we dan, Pearl, bar, uh, Parel, de, de vertaald, de, de barok sensatie. Uh, dat lijkt, barok overigens lijkt een terugkerend thema in jouw werk. Want je hebt vaker dingen gedaan die teruggrijpen op de barok. Ja, of, wat, zo liefde, nou ja, ja. Ik vind die, die, die muziek uit die tijd uh, is een van mijn, ja, dat is mijn, uh, mijn favoriete muziek. Uh, Bach ook. Uh, maar ik werk ook met, met, met uh, garage, punk, uh, muziek. Uh, ja, ja. En, en uh, we, niet zo lang geleden natuurlijk die prachtige voorstelling... over uh, Lou Reed-muziek bijvoorbeeld, zo'n for Drella. Maar barok is, is een van mijn favorieten. Onder zoveel tijd vind ik het heerlijk om met die muziek te werken. En zeker nu met het Combattimentenconsort. Dat is natuurlijk een, een fantastische uh, mogelijkheid. Uh -huh. Dus ja, dat is, dat is heerlijk om te doen. Ja. Die, die samenwerking, wie heeft dat initiatief genomen? ben jij daarvan uitgegaan? Nou, dat, dat weet ik eigenlijk niet meer. We zijn Al heel lang geleden zijn we gaan praten dat we graag iets samen wilden doen. En dat is eigenlijk zo ja, gebeurt. En dat, dat, dat, dat, dat gaat de hele tijd vooraf. En uh, toen ben ik uh, repertoire gaan zoeken voor die voorstelling. Wat gaan we dan spelen? En dan moet je zo'n band, zo'n orkest moet je samenstellen. Want we gaan daarmee op tournee. Dus je, ja. je moet dus niet en, uh, één iemand hebben die maar twee seconden speelt. Dus je moet dat, soort, dat, dat repertoire moet je dus heel zoveel uitzoeken. Mm -hmm. Nou, dat hebben we gedaan en dat is gelukt. Maar die samenwerking is toch ook ontstaan doordat een violist... in het begin met iets kreeg met een danseres uit jouw gezelschap? De onder de andere, dat, is, dat speelt ook een rol. Oh, dat is wel een hele Ja, maar dat, is, dat, is, dat, is, dat speelt ook een rol op de, op de achtergrond. Dat we zijn de, de story dat is niet uh, in het ja. nee, ja, Het is toch juist mooi dat daaruit ja. dit soort samenwerkingen ontspruiten. Ja, ja, ik sprak van de week uh, jan Willem de Vriend... Uh, de, de leider van de mm. uh, over deze samenwerking... en uh, over samenwerking ook met jou. Laten we even luisteren wat hij daarover zei. Uh, ja, dat, hij, viel stil. Samen, ja nou, hij, nou, hij was er stil van. Hij was heel enthousiast over de samenwerking. Dat is nou jammer dat het fragment uh, dat, dat niet is. Um, komt het nog of komt het niet? Nee, dat komt niet. Nou, dat is nou spijtig zeg. Uh, in ieder geval, hij was heel erg enthousiast. Hij, hij, hij, de, hij, uh, wat hij vertelde, ik kan het wel een beetje parafraseren, is dat hij zei dat hij uh, bij jullie dezelfde energie vindt die bij zijn muzici ook te vinden is. Ja. En het idee van uh, uh, ja, uh, uh, nieuwe dingen willen combineren. Juist. Uh, en en, en nou, wat, Zoveel wat, energie wat, als u, Ja, wat, u wat u fantastisch is wat deze muziek is Het zijn top, top muzikanten maar het zijn ook mensen die heel erg open staan... om, uh -huh. om, om, om, om samen met dansers te werken. Uh, het is heel erg nauw met elkaar verbonden, die voorstelling. Die, die muzikanten en dansen zijn heel erg, dat ligt heel erg dicht bij elkaar. Ja. Uh, die geven elkaar energie. Is, elke avond is dat weer anders dan die tempie, uh, de inzet, Je moet nou, scherp blijven. Je zegt tempie, maar dat lijkt me juist ook wel voor jouw dansers het lastige. Dat ze dus met live muzikanten te maken hebben. Of je geeft dat een soort extra spanning? Ja, het geeft extra spanning. Dat is heel leuk. En, dat, en als je goede muzikanten hebt en muzikanten die ook mee willen denken... dan, dan kan je dat heel goed op elkaar afstellen. Maar het nou, blijft elke avond toch weer uh, uh, uh, uh, ja, spannend. En dat maakt het ook... Ik denk dat het ook die voorstelling naar een hoger plan tilt. Juist, juist, ja. juist die spanning. Ja. Inhoudelijk de voorstelling. Uh, barok is een tijd van... Uh, decadentie van van pracht en praal maar ook van ja, van verval, van gepoederde gezichten... om toch vooral je, je slechte huid en je slechte gebit te, te verbergen. Heb je die twee elementen ook weten te combineren in deze uh, choreografie? Nou, dat denk ik wel. Dat is wel een van mijn uh, inspiratiegevens. Want juist dat, he, dat vatvol tegenstrijdigheden, wat die tijd is, is interessant. Het was natuurlijk een, in die tijd een enorm verschil tussen arm en rijk. Je had de adel, de kerk, dan had je helemaal niks. En dan had je de arme mensen en, en die adel poederde zich ook... om vooral niet te lijken op gebruinde arbeiders. En, en, en, en hoe, hoe, hoe, ja, hoe de rokken des te, te rijker je was. Je hoeft, dus niet, je hoeft dus geen arbeid te verrichten. En, nee, nee. Nou ja, die, die decadentie bij alles wat eronder zit aan rotte kiezen... en sferen en, en syphilis, dat is, is, is een, ook een heel interessant gegeven. Ja, want je, je, je kostuumontwerpster uh, uh, ja, Pamela Homoet die heeft, die heeft een soort staketsels gemaakt. Mm -hmm. een, echt een keurslijf, kun je mm -hmm. zeggen. Letterlijk en figuurlijk. Waarin de dansers en de danseressen zich uh, voelen opgesloten. En, en langzaam lijkt het alsof dat staketsel steeds uh, blo meer bloot wordt gelegd. Dus alsof de, ja, de, de pracht en praal steeds meer plaats maakt voor dat verval. Of, ja, ja juist. Het een, een afpellen van het he, de, de, In die tijd had je heel veel etiketten, heel hmm. veel decorum, façade En het is, uh, dat was vooral om veel dingen te verbergen. En dat in de voorzijn proberen we dat langzaam af te pellen. Dat je dus... Ja, meer de, de, de, de blote, tussen blote mens gaat zien. Ja. En, en, en je kan net de zweren nog niet zien en je kan, de, je kan, het, uh, je kan ze niet ruiken. Want vroeger de stonken denk ik ook heel erg vroeger. Uh, maar dat is wel het gevoel dat we willen opwekken. Ja, terwijl die muziek dan natuurlijk prachtig blijft, die wordt ja, niet minder maar, mooi. Ja, maar dat is ook het mooie van die hele barok. Dat, uh, er zijn ook wel prachtige denkers geweest. Er zijn hele verfijnde, prachtige dingen gemaakt ten opzichte van. Ja, van de, van de onhygiënische toestanden die er waren. Ja. Annette, je hebt de voorstelling gisteren ja, gezien. Ja, ik heb hem gisteren gezien. Ik vind hem erg mooi. Wat ja. ik ook bijzonder vind, is dat er is niet een uitgebreid decor gebruikt. Er hangen niet allemaal kroonluchters of allemaal draperieën. Toch oogt die voorstelling vrij filmisch. Het is net ja. alsof die... Dan ze toch ergens allemaal wat uh, intriges aangaan met elkaar. Of ze lichte personages spelen. dus Of die ene vrouw de andere vrouw aanzet tot verleiding. En dat maakt die voorstelling ook in, in een, ja, om een heel mooi om te volgen. Dat je ook echt die vrouwen gaat volgen. Dat je ja, denkt, er zitten karakters in. hè? Er zitten karakters in. Ja. En misschien wie de film Dangerous Liations heeft gezien... Mm, die herkent ook wel yeah, yeah. die marquisin en die, mm. die graaf daarin. Dat is niet heel letterlijk. hoor. Dat moet je niet denken dat er echt een verhaal wordt uitgegeven. Nee. Maar je ziet wel een, een maagdelijk meisje... Die dan uiteindelijk toch toch voor de bijl gaat en ja. zo. Ja, is, is dat een inspiratiebron geweest? Nou, eten? zeker, ik heb die, die film heb ik heel lang geleden gezien, die heb ik voor deze productie nog een keer bekeken. En uh, ja, John Melcherfiets die daar een, een, een sinistere rol speelt ja. met Clank Loos. Uh, Michelle Pfeiffer, dat is een inspiratie geweest. Maar ook uh, film uh, Barry Lyndon van Stanley Kubrick. Ah ja, met dat prachtige licht. Ja, ja. prachtig met Ryan ja. O'Neill. Dat is natuurlijk ook een, een hoofdrol een, een ja. film die mij al geïnspireerd heeft. Ja. En, ja. en, en de film van de, uh, hoe heet ze? Marie de, Toilette, uh, Van ja, Coppola. Coppola. Ja, ja. ja, ook, ook, zeker zin. En er is ja. een prachtige film. La Dansen. Dat is een vrij onbekende film. Ja. Ook de moeite waarde te zien. Dat is een ook een hele mooie film. Ja. ja. die gaat meer over Versailles. Ja, ja precies. Over het, uh, over het Hof. Ja. Uh, we hadden het al over die kostuums. Uh, uh, iets filmisch. Wat jij zei net net over dat filmische. Er was één fragment in de choreografie... waarin het lijkt alsof alle bewegingen... ook achteruit worden gedaan. Alsof er een... Maar dat, dat is mijn manier van kijken. Mm -hmm. Misschien. Ik zag het ik zag net alsof de dansers achteruit werden gespoeld. Dus alsof het een film was die achteruit werd gespoeld. Annette Knik, die heeft het ook gezien. Ja, dat komt ook wel door die staketsels. Ja? Of je vooruit beweegt, dan bewegen ze met je mee. Maar als ja? je natuurlijk achteruit beweegt... dan lijkt het eigenlijk ja. van die vleugels die je dan een beetje tegen. Ja, ze eilen een beetje na. Ja, dat, dat is het, ja. Maar ik denk dat het filmische karakter zit hem ook in het gebruik van licht. We hebben eh, heel, eh, dansen heel erg kunnen uitlichten in deze voorstelling. En dat, dat geeft ook dat je dus echt kan inzoomen. Net als in een film, wat op toneel vaak moeilijk is. Dat licht, door dat licht zo te gebruiken krijg je dat toch dat filmische gevoel, denk ik. Ja, ja. Ja, ben je nu klaar met de barok, denk ik? Want het, je, je, je... Nou, evenwel, even maar <laughs> ik, ik denk dat ik over een aantal jaren, als, ik nog de, als, als we de kans krijgen... dat ik dan zeker nog een keer iets, iets, iets weer met barok ga doen. Want het blijft een onuitputtelijk uh, intrigerende ja. periode. Ik hoorde dat er plannen zijn om hier een 3D-film van te maken. Ja, daar dat, zijn we over aan het praten. Dat lijkt me toch gek. Ja, ja lijkt dat me lijkt me nou ook. Dat al ja. die stakketten, al die voor, voor uitbreidingen die je tegemoet komen... Ja. Dat je er bijna aan mag zitten. Dat ja, als, dat, dat, als dat er recht van gaat komen, dan, dan horen we dat graag. In ieder geval meld ik nu dat Pearl van Scapino rotterdam en het bombardimento-consort Amsterdam... tot en met vanavond in de Schouwberg in Rotterdam te zien zijn. Is, of zijn, zijn allebei. En vrijdag in de Zoetermeer, zaterdag in Gouda. En voorstellingen die lopen nog tot en met 8 april overal in het land. Edwin, bedank je wel. Graag gedaan. De virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat ene. Deze week. Ik ben Jan-Willem de Vriend, chefdirigent en artistiek leider van het Nederlands Symfonieorkest en? en het Combatimental Consort Amsterdam. Ja, dat is diezelfde Jan-Willem de Vriend die net niet wilde starten, maar nu komt de gelukkig geluid uit. Uh, toen het ging over Scapino, was dat. Hè. Uh, uh, op, met een ander orkest zit hij ook bepaald niet stil. Op verzoek van een uh, Japanse platenmaatschappij uh, namen ze alle Beethoven Symfonieën op.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 Ja, ik heb wel echt boekjes door zitten nemen... om te kijken wat Beethoven deed, op welke dag... om te weten hoe hij componeerde. En dat geeft een heel ja, groot gevoel met die muziek mee. Bijvoorbeeld de eerste symfonie, om daar maar mee te beginnen. Um, iedereen weet dat dat eerste akkoord enorm frang was voor die tijd. Maar ja, dat lees je dan, maar dan gaat het maar eens. Um, ik heb zoveel mogelijk partituurtjes uh, en een paar opnames... ook proberen te vinden van tijdgenoten van Beethoven. En allemaal die beginakkoorden, zodat je die echt hebt in je lijf, zou maar zeggen. En dan doe dan eens die eerste Beethoven. Dat is al, je staat fysiek anders voor het orkest. van de Eerste symfonie van Beethoven. Ja, en dan die derde, de Eroica volgens de geschiedenis opgedragen... aan een groot man, maar dat was niet Napoleon, zoals een leerling beweert... maar Beethovens opa. Een man die hij nauwelijks heeft gekend, maar waar hij wel veel weg van had. Tot het einde toe. Die opa die was helemaal gek van wijnen en importeerde ook wijnen in Bonn. Nou, een, een, een rode draad naar nou, meer witte draad in zijn leven uh, van Beethoven was wijn... Uh, hij dacht ook echt werkelijk dat hij daar veel gezonder van werd. En dat het uh, goed zijn darmen schoonspoelde en dergelijke. En, en de laatste woorden van Beethoven waren... Schade zu spät. Dat was een wijnlevering uh, die kwam. En uh, uh, zijn leerlingen hoopten van... Als hij dat nou zou weten, dat die wijn komt, dan knapt hij misschien weer op. Uh, maar nee, schade zu spät, zei Beethoven ook. Hij heeft die wijn niet meer kunnen drinken. Die complete sinfonieën door Jan-Willem de Vriend... en het Nederlands die zijn uitgekomen bij Challenge Records. En wat heeft de vriend uitgekozen voor de Virtuele vitine? Ja, Wat ik heb gekozen is een, uh, eigenlijk een, een, een vrij klein uh, boekje. Het is uh, echt oud, tenminste echt oud. Ik schat zo'n 130 jaar. Uh, waarschijnlijk van mijn overgrootvader geweest. Ik heb het al lang in mijn bezit en ik vind het zo buitengewoon boeiend... omdat hier staan allemaal met de hand geschreven psalmen in... Uh, gewone liederen. Uh, ik zag zelfs een, een, een soort strijdlied zat erin. Maar alles is met de hand gemaakt. Uh, ik kom inderdaad niet uit een familie met een enorme rijke achtergrond. Althans, de tak van de, de vrienden is dat. En uh, ze moesten dat dus zelf opschrijven. En ik vind die liefde en die zorgvuldigheid... waarmee geschreven is, is wat mij... Uh... Ja, iedere keer als ik het dan weer doorkijk, ontroert en ja, inspireert ook op een bepaalde manier. Als, als het was een moment dat je je kamer zit en zit op te ruimen en bezig bent... en je denkt van, oh, ik moet volgende week weer dat en dit. doen. Ik moet weer gaan zitten en dan kom ik bijvoorbeeld dit boekje tegen... en dan, uh, dat is dan weer zo teder en zo, zo simpel. En zo denk ik van, oh, wat heb ik toch het mooiste beroep ter wereld... dat ik dat allemaal maar mag doen en zo'n handschrift, wat, wat is dat toch mooi... Ik, ik vind het een geweldig boek. Ja, dat boekje is ook te zien op onze Opium Facebookpagina... op onze site opium.avro.nl... en op YouTube als u zoekt bij Hans bij de Avro. Volgende week is er geen uitzending, dan ook geen vitrine. Over twee weken hoort u Sanne Vogel in deze rubriek. Straks uh, Annette Embrechts met uh, haar uh, theaterrecensie Stijn van der Loos hier. Hij heeft het boek Slopers geschreven. En u krijgt ook nog de culturele tip van Ed Wubber. Maar eerst nu het nieuws van half vier met Martijn van Beek. Radio 1, het NOS-journaal.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 En in de Alblasserwaard zijn zo'n 20.000 mensen afgekomen op de molentocht. De schaatstocht door dorpen en door de polder van de Alblasserwaard ging onder meer langs de bekende molens van Kinderdijk. De langste afstand was 75 kilometer. In de molentocht werkten 13 lokale ijsclubs samen. En tot zover de hoofdpunten. ANWB verkeersinformatie. Op de A28 naar Utrecht zaten er bij Amersfoort nog 4 kilometer file door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. Is opium. Ja, u bent uh, verbonden met Carré in Amsterdam, maar we gaan eerst even naar uh, Den Bosch. Want daar wordt de Davis Cup getennist. Uh, Marcelle Mesker die kijkt naar uh, Nederland tegen Finland. Hoe, hoe is het daar? Nou, het gaat uh, uitstekend uh, gisteren natuurlijk al. Want Nederland leidt met 2-0 in dit Davis Cup uh, duel tegen Finland. Vandaag de dubbel. En uh, Robin Hazen speelt. Uh, hij uh, speelt samen met een debutant Jean-Julien Royer. Geboren in Curaçao. Maar dit jaar voor het eerst speelgerechtigd voor Nederland. En ze zijn uh, heel sterk uh, gestart. Ze leiden in de eerste set uh, met uh, 5-2. En met ineens komt uh, Robin Hazen zojuist op setpoint uh, voor de eerste setwinst. Hij staat op 40-0. Verrassend aan de Finse kant is dat Jarko Nieminen, de Finse kopman, die gisteren dus nog niet fit genoeg was om in het enkelspel uit te komen, vandaag wel in die dubbel staat. Hij speelt samen met Helio Vara. Dat is een goed team. Maar uh, ze verliezen zojuist de eerste set van Nederland. Want Hazen en Royer winnen gemakkelijk de eerste set met 6-2. En dat ziet er dus heel goed uit voor Nederland tegen Finland. Goed, dankjewel Marcella minister misker. Uh, straks wellicht meer tennis. Um, eerst even de uh, culturele tips. Uh, Ed Wubbe, voordat jij straks weer je naar Rotterdam spoedt voor de voorstelling van vanavond, heb je nog iets gelezen, gezien, gehoord wat je de moeite waard vindt? Ja, er zijn twee concerten die ik heel graag zou willen horen of willen zien. Dat is van Rotterdam Molis. dat is uh, de vijfde van Malig, onderleiding van Jaap van Zweden. Daar zou ik me erg op verheugen. En uh, Matthäus, persoon, onderleiding van uh, chef-dirigent uh, met de moeilijke naam Yannick Nitzetseket. Ja, ja. Maar in ieder geval, dat is, lijkt me heel erg de moeite waard. Oké, okay, twee klassieke concerten. Uh, dan Stijn van der Loo. Jij, je zit vers aan tafel, je moet meteen een cultuurtip geven. Meteen een cultuurtip. Nou, ik, dat had ik voorbereid. Ik zit, uh, uh, volgende week, zaterdag, wordt de Martinus Nijhoff-prijs uitgerekt. En dat, dat is de prestigieuze vertaalprijs. En uh, daar heb ik zijdelings mee te maken, omdat ik sinds jaren dag de filmportretten van deze laureaten maak. Dus ik heb deze ook van uh, Frans Denissen gemaakt. Het zijn geweldig interessante mensen. He? Uh, heel dienstbaar en tegelijkertijd heel altijd in de, in de schaduw eigenlijk. Ja, maar ook groot. Hè? Ja. Want we moeten ook, hè? De, de, ze zijn ook, de, laten we zeggen, de deur naar, uh, noemen we in dit geval Italiaanse uh, literatuur. Ja. En die dag is, uh, die heet Nederland vertaald, waarin die prijs wordt uitgereikt. Mm -hmm. En op die dag, zelf worden ook allerlei workshops vertalen gegeven in allerlei talen. Okay. Dat is eigenlijk heel erg leuk voor, voor mensen ook die zelf denken van, kom, ik... Ik ga dat ook eens uitproberen. Het is een zaterdag. beetje een onderbelicht uh, ja. vak, maar het is echt heel... Ja. Uh, heel waar, ik, waar is het? Volgende week zaterdag in Muziekgebouw aan het ei. Oké, okay, dankjewel. Uh, Annette Emrecht, voordat we naar jouw recensie geluisterd hebben, heb je nog een tip? Ja, na nou half, half maart kom, komen de Münchener naar Kamberspielen... die nu onder leiding staan van Johan Simons. Wat naar Amsterdam. Een hele speelt, week he? ja, met katje Herbers, ja. hun beste voorstellingen. En in Brabant gaat onder meer uh, Vallangst in première bij Matzer over faalangst. Jasper Boeken, die was ooit een heel groot acteur... en die is toen van toneel verdwenen... en die heeft nu een project gemaakt over die angst, die faalangst. En uh, bij het zuidelijk toneel gaan ze werken met de Ashton Brothers... en met Mark-Marie Huybrechts. Ja, je moet natuurlijk van die Capriccio houden... maar hij gaat sherezade spelen in vertellingen van Duizend en nacht op het toneel. Oké, okay, nou, het uh, is duidelijk... Uh, <laughs> dus kun je eigenlijk meteen doorgaan.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 De recensie. En zo geestig met veel seks. Deze week theater. Met Annette Emmerich. Annette, uh, ik wil straks uh, wat uh, voorstellingen met je bespreken. Maar eerst even nog wat anders. Want er was nogal wat nieuws op het jeugdtheaterfront. En daar ben jij heel erg in thuis. Uh, in de eerste nominaties werden bekend van de Krekels. De jeugdtheaterprijzen die de VSD uh, uitreikt. Uh, de voorstelling Aap en Beer van Job Raimakers en René Geerlings. En de voorstelling Ik ben niet bang van Beer met René Groothof. Die kregen beide een zilveren krekel maken, maar daarmee kans op de gouden krekel. Uh, heb jij allebei die voorstellingen gezien? Ik heb ze allebei gezien in een terechte nominatie. Die Aap en Beer, dat klinkt heel simpel, want die vertellen eigenlijk het alfabet... voor jeugdige kinderen, maar die doen dat zo hilarisch. En dan sturen ze elkaar op de zoektocht naar de Q... en dan kunnen ze met een quiz weer een letter R winnen. En dan, dus ze sturen elkaar voortdurend het bos in om een letter te zoeken... En dan ligt feiten die dat verloop van het alfabet ligt vast. Maar kinderen kunnen daardoor heel erg meeleven. Want die roepen dan daar hangt de vee. En, ja. uh, ja, ja, ja. en er zit een ontzettende humor in. Ik vind het een zeldzaam mooie voorstelling over zoiets simpels als het alfabet. Oké, okay. en er is een groot grote ook gezien? Ik ben niet bang. Het is natuurlijk het beroemde boek van de, de Italiaanse schrijver Niccolo Amaniti. En dat heeft hij heel prachtig vertaald voor kinderen. Want het gaat wel over een negenjarig jongen... die een andere jongen in een kuil vindt die ontvoerd is. Ja. En maak dat maar eens aanschouwelijk en ook invoelbaar... Voor het publiek dat ongeveer even oud is. Het is meer voor tieners hoor. Denk. Voor tieners is het een heel. Want het gaat ook over schuld en boete. En wanneer ben je medeplichtig en wanneer niet. Ja. En wanneer heb je de moed om iemand te bevrijden. Ja, Oké. Okay. Uh, dan nog een ander nieuwsfeitje: dat is dat er een nieuw Jeugdtheaterfonds komt. om het uh, Jeugdtheater in deze barre tijden te ondersteunen. Uh, Initiatief nemen Johanna Sommers. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, je bent van de Stiptheaterproducties. Uh, waarom ja. dit fonds in het leven geroepen? Uh, nou, we hebben dit dus soms het leven geroepen omdat we ons zorgen maken over de jonge theatermakers mm -hmm. die uh, uh, zich willen specialiseren in uh, theater voor jeugd en jongeren. Wij denken ja. dat met het afschaffen van de productiehuizen die uh, het heel moeilijk krijgen. Ja, en, die productiehuizen, ja. even uitleggen, dat zijn de, de, de, de, zeg maar de werkplaatsen waar theatermakers uh, zich kunnen ontwikkelen en die worden door de huidige staatssecretaris uh, dus om zeep geholpen, hè? Nou, dat is, dat is inderdaad ongeveer wat aan de hand is. Ja. En uh, Omdat Stip 25 jaar bestaat. Uh, dit jaar wilden wij heel graag iets doen voor het jeugdtheater. En met name om de waanzinnig hoge kwaliteit die het jeugdtheater heeft in Nederland... Uh, te behouden, ook op lange termijn. Dus daarom hebben wij besloten om een fonds op te richten... en daar zelf een eerste storting in te doen van, van 40.000 euro... Zo. Om, uh, Jeugdtheatersmakers te stimuleren uh, uh, uh, en te helpen. Mm -hmm. Maar ja, 40.000 40, uh, ja, 40 euro. Ja, 40.000 euro, daar sla je misschien net een aardige deuk van in een pakje boter, maar niet echt heel veel, of wel? Nee, nou, het is in, in de grote mensenwereld is het natuurlijk niet zo'n groot bedrag. Maar het is wat wij uh, uh, kunnen missen. En het is ook echt de bedoeling dat dit fonds wordt aangevuld door. Ja. Uh, uh, ja, jeugd, ja liefhebbers en bedrijven en dergelijke. Ja, dus daar snap gaat het. Een Jullie vast. leggen die eerste steen in feite. De bedoeling is dat het huis daarna vanzelf uh, een plek krijgt. Annette, wat vind je van het initiatief? Hartstikke goed. Kijk, belangrijk ook is nog dat zij 16 schouwburgen achter zich hebben... Ja. die nu al beloofd hebben die voorstelling af ah, te ja. nemen. Waardoor dus al ja. eigen inkomsten gegarandeerd zijn. En die jonge maker, die eigenlijk nu nog onbekend misschien is... wel bij het fonds kan zeggen... Ik heb al zoveel duizend euro aan eigen inkomsten uitstaan. Bij het en, uh, Podiumfonds bedoel je? Bij het Podiumfonds, Fonds want dan podiumtist. moet je weer aan een bepaalde ja. norm voldoen... om überhaupt daar te mogen ja. aanvragen. Dus en het is een dit duwtje, geen, ja. zet je in de rug, wat heel erg belangrijk is. Ontzettend belangrijk. Ja. Uh, Johanna, wanneer denk je de eerste resultaten te kunnen tonen? Of wanneer zien we de eerste resultaten? Wij gaan uh, dit jaar het fonds uh, helemaal optuigen. En de bedoeling is dat het in januari uh, 2013, als het nieuwe uh, een beslag krijgt, mm -hmm. uh, operabel is. En wij hopen dus dat jaar ook met de eerste, de eerste maker te kunnen presenteren. Ja, ik wens je daar heel veel succes bij. Merci, mag ik nog één ding zeggen? Ja bier is ook een productie van Stief Theaterproductie. Nou zeg. Dat werd net niet vermeld, dus dat nee, wil ik nog even, dat... even <laughs> zeggen. Bij deze is dat aangevuld. Dankjewel. En gefeliciteerd okay. dan met die nominatie ook nog. Oké, okay, merci. En uh, bedankt. Ja, goed. Uh, dan ga ik door met Annette. Want uh, jij wilde ook een paar voorstellingen nog... behalve deze nieuwtjes even het voorstellingen bespreken. Flow My Tears, onder andere. Ja, daar ben ik deze week naartoe geweest. Ik moet zeggen, het is een uh, wisselvallige voorstelling. Want je kunt zeggen, het is eigenlijk een experiment... wat nou ja, op sommige momenten ook wel even mislukt. Maar er staan twee prachtige acteurs in. Dat is Jeroen Willems en Marleen Scholte, Allebei topacteurs. En ze werken ook met topmuzici... Uh, op en aan klaffen cymbal en op contrabas. En Annelies Verbeke is ook een interessante schrijfster. Nou, die ja. heeft een soort verhaal bedacht. Uh, daar gaat het eigenlijk over gesproken, want het verhaal komt niet uit de verf. Maar goed, het gaat over een zingend echtpaar. dat met een indianenband door Europa toert. Maar dat echtpaar zelf is in crisis. Ja. En in feite zijn die Indianen, dat zijn dan die muzici die zijn uitgedost als, als een soort Westerse indianen ja, Iedereen trekt zichzelf eigenlijk in twijfel. En de opper-indiaan, is, dat is Jeroen Willems. En die, is, ja, die heeft al een alcoholverslaving achter de rug... en die wordt eigenlijk door zijn echtgenoot nog overeind gehouden. Zij gelooft nog in hem. Maar langzaam stort alles wel een beetje in elkaar. En dan ondertussen wil, want de bevoorstelling is gemaakt door de Veenfabriek... willen ze eigenlijk ook nog wel bekritiseren dat wij zo makkelijk eigenlijk huilen. Weet je, we huilen om alles tegenwoordig. We vinden alles dramatisch en alles erg, maar waar is onze moed nog? Dus waar zijn we eigenlijk nog indiaan? Dat oh ja. is de vraag die ze, die ze stellen. Ze zoeken Mooi. de ja, indiaan in ons. Van wanneer gaan we nog op jacht en, hè, en, en ja. wanneer hebben we nog een speer in onze handen? en zijn we niet eigenlijk een vlees geworden, kwetsbaarheid geworden. Ja, ja. Stijn van Looy, zit, uh, zit te lachen en het knikje vindt het een mooi gegeven. Ja, begrijp tuurlijk, hartstikke ja. leuk. Ja. Ja, je, je hebt ook een theaterachtergrond, toch? Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Maar meer zingen, toch? Of, ja, uh, ja. ja. Okay. muziektheater. Nou ja, nu, nu toch over zingen. We kunnen wel een fragmentje laten horen, geloof ik, uit deze ja, voorstelling. Ja, want ze zingen dus ook veel muziek van de 16e-eeuwse componist John Dorland. Nou, dat uh, geloof ik dat we dat ook niet krijgen. Nou, dan gaan we toch fijn even <laughs> door naar de volgende tip. Oh, toch wel, daar komt hij hoor. We'll <laughs> you Als Jeroen Willems is dol op zingen, komt het er ook een beetje goed uit allemaal? Uh, bij vlagen zeker. Ja, hij heeft een heleboel registers beheerst, hij wel. Hoor. En Marleen Scholten is ook wel. Samen zijn ze mooi. Soms is het een beetje tegen het valse aan. Maar het is wel doorleefd. Ja, goed. De volgende voorstelling, de laatste die je gaat bespreken... dat is uh, Dans, het Nationale Ballet. Ja, die gaan deze week in première met een mooi programma. Dat heet Presence. En dat heeft de artistiek leider Ted Branson wel heel handig gedaan. Want het Nationale Ballet bestaat dit jaar 50 jaar. Toen heeft hij gedacht, ik vraag aan een heleboel grote choreografen of ze een cadeautje voor ons willen choreograferen. En dan denken die de choreografen natuurlijk... tuurlijk, dan zeg ik ja op een cadeautje. weet je Maar op het moment dat dat dan allemaal bij elkaar komt... heb je dus wel een toplijst van negen choreografen... die echt over de hele wereld gevraagd zijn... die hun agenda al vier jaar lang vol hebben staan. Te gek. En dan ja. nu iets maken van 12 minuten, van 20 mm. minuten. Er zit bijvoorbeeld uh, uh, Alexei Radmanski tussen. Dat is echt de, een van de meest gevraagde balletgooivraven ter wereld. Er zit overigens ook onze Hans van Manen tussen. Hij wordt in juli 80, maar hij maakt nu weer een nieuw stukje voor het Nationale Ballet. Er zit ook Ton Simons tussen, die uh, bij het Danceworks Rotterdam inmiddels gestopt is. Die heeft een jaar eigenlijk een soort sabbatical gehad en die lijkt herboren... Nu die daar iets kan maken met 16 dansers van het Nationale Ballet... op spitsen. op muziek van uh, Thomas Ades, de Couperin-variaties. Die heeft hij ontdekt eigenlijk, of herontdekt. En er zit ook tussen, en dat is ook wel grappig, Lightfoot Leon. Dat is het choreografe duo die ook artistiek leiders zijn bij het Nederlands Danstheater. Die hebben nog nooit voor een ander gezelschap iets gemaakt dan voor een eigen ja, ja. Nederlands Danstheater. Dus die... Gaan nu eigenlijk voor het eerst een beetje vreemd, zou je kunnen zeggen. Ze zeggen ook wel eens en nooit meer. Want het komt in een beetje bedak vallen. Ze hebben dat ooit toegezegd en nu zijn ze inmiddels artistiek leider en hebben ze er eigenlijk geen tijd meer voor. Ja, maar, ja, als je toegezegd hebt, moet je doen Precies, belofte maakt schuld. Dus ja. zij werken nu ook voor het eerst met dansers op spitsen En dan merk je ook dat ze daar enerzijds de voordelen van zien. Want op spitsen kan je enorm snel draaien. Maar ook de nadelen: want op spitsen glij je niet zo makkelijk. En zij hebben veel. Ja, on, oneerbiedig gezegd glijmomenten in hun voorstelling. En daar worstelen ze dan mee. Maar juist die worsteling levert dan weer prachtig materiaal. Ja, dat klinkt heel veelbelovend. Presence van het Nationale Ballet. Um, ik, weet, ik heb niet staan waar, wanneer dat nog te zien is. Maar, uh, ja, deze week gaat het gaat op woensdag en donderdag in ja. Twee avonden, dus je moet eigenlijk twee avonden gaan. wil je alle negen gooi zien. Daarna staat het nog even, maar het is wel een voorstelling in de geest van Rudy van Dantzig. Ik noem hem toch nog even, een tijdje geleden, onlangs overleden. Ja. Die wilde ook gastchoreografen uitdagen. Maak nou maar iets. Maak niet uit wat je daar voor een, voor een experiment in doet. Maar maak nou iets voor dat gezelschap van ons wat ons verder helpt, wat vernieuwend is. Dus een voorstelling die ook opgedragen is aan uh, Goodold Rudy van Dansen. Mooi, mooi. Uh, dankjewel, Annette. Uh, straks ga ik met uh, Stijn praten over zijn boek Slopers. En uh, Mos gaat ook spelen. Maar eerst eventjes naar Sebastian Timmerman. Die kijkt naar het uh, schaatsen, de wildbeker in Hamar. De vierde wereldbekerwedstrijd van dit seizoen. En die uh, heeft een Nederlands succes bij de vrouwen op de 1500 meter. Irene Wust, haar tweede overwinning namelijk van dit seizoen in een wereldbekerwedstrijd. Eerder won ze de openingswedstrijd in Tjoljabinsk, dat was in november. En nu verslaat, uh, verslaat zij Christine Nesbit, de Canadezen, in een rechtstreeks duel. Maar echt in de laatste, nou anderhalve meter. Misschien nog wel geen eens de laatste centimeters. Uh, Nesbit, de hele race aan de leiding, kruiste zelfs over Irene Wüst heen op een gegeven moment gaf niet zo heel veel meer voor Wust in die rit, eerlijk gezegd. Maar toch knokste zich dus terug en winste de rit met 400ste van Nesbit 1,5699 de winnende tijd. Wel dik twee seconden langzamer dan het barenkoor. Maar genoeg voor de overwinning. Nesbit dus tweede, Leenstra wordt derde. De twee Nederlandse dames dus op het podium. Diana Valkenburg en Margot Boer deden het ook goed... want zij worden vijfde en achtste. Een week voor het WK Allround in Moskou... waar Irene Wust haar titel verdedigt... is zij in ieder geval op de 1500 meter... Goed in vorm, want ze wint de wereldbekerwedstrijd voor Nesbit en Linkstra. Dankjewel, Sebastian Timmerman in uh, Hamar. Um, Ga straks ook nog even bellen met het ijs, met uh, Pauline Cornelissen. Maar nu eerst de live muziek: Give Love to the Ones You Love. Goed voornemen. Hier is mos. van het album Ornaments, dat ligt nu in de winkel. De roman uh, Slopers van uh, Stijn van der Looe... die speelt zich af in een uh, klein Brabants dorp... tijdens de wederopbouw, jaren, jaren vroege jaren 50. De geboeders Pek zitten in hun jaren van vooruitgang, opbouw... en vooruitkijken vast aan hun verleden afkomst... en het zware en weinig lucratieve beroep van Sloper. Dat is een uh, fijne directe titel, Slopers, niet de Slopers. Uh, zegt het ook iets over de inhoud? Want ik viel me op dat al die namen... ook. Uh, uh, zijn, ...zijn aan de korte kant, hè? Uh, Weet ik pek, niet. Pek bijvoorbeeld. Pec, Pec. Pek. Ja, uh, nou ja, dat spreekt voor zich, hè? De, yeah. de, de zondebok. Maar uh, volle mond is toch een uh, mondvol, nee, wel, Ja, volle mond, ja. <laughs> nee, maar weer naar volkig. Volle moord, denk maar dat is niet wat anders. Nee, is dat ja. is een andere ja. Ja, ja. Maar uh, de jaren 50. Eerder heb jij een boek geschreven over de, uh, over de, oor, over de oorlog. Uh, ga nee, je langzaam uh, oh, verder. vooruit in de tijd? Of? Nou, nou, dit is mijn derde roman. Ja. En uh, mijn eerste boek ging over de jaren 30, dus uh, het interbellen. Mm -hmm. En deze is dan de jaren 50. en mijn tweede boek ging over de jaren negentig. Ja, dat is waar. Dus dat het... heb je meerdere, meerdere per <laughs> per periode in de geschiedenis al gehad. De tijd is ook een decor. Twee hè? broers. Uh, uh, Pek, waarvan wij nooit zullen weten wat zijn voornaam is. En een broer, die een broer uh, is van Pek, maar ook niet helemaal. Uh, wat zijn dat voor hun, voor hun mannen? Ja, Het zijn twee, twee jonge jongens die, die uh, in de jaren 50 waarin wordt geweder opbouwd... Uh, Slopers zijn. Dus allerlei huisjes die, die, die moeten worden afgebroken eerst, voordat kan worden opgebouwd. En dat heeft me eigenlijk getriggerd in deze roman. Hè, het, het, het idee, uh, het, het was ooit een, een, een zinnetje wat, wat, wat, ik, <gacht> wat ik had. Um, Wederopbouw, als dat geen Duits woord is, er moet nog heel wat worden afgebroken voordat kan worden opgebouwd. Mm. Dus ergens zet ik twee van die jongens ik zet ze ver uit elkaar, het zijn totaal andere types... Uh, zet ik tegen elkaar aan in een tijd waarin eigenlijk een soort... waarin iedereen het over de nieuwe tijd heeft die eraan komt... maar waarin ze eigenlijk hartstikke vastzitten in, in datgene wat achter hun ligt. Ja. Namelijk hun verleden, maar ook hun afkomst. Hè, en hoe ze daarmee gepredestineerd zijn hun lot. Ja, dus dat... Predestinatie, je, dat je dus... als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje. Ja, dat, ja. Dat, dat zit er ook heel sterk in. Hè? Uh, uh, je werd zelfs vergeleken met Zola... Uh, in enkele recensies. Ja, dat is niet Elzabeth, de minste. met Etty. Ja, dat is toch fijn? <laughs> ja. Nou ja, goed. Het, het, het blijkt wel. Nou, ook, ook in die andere romans hè, zit, zit ik toch... Ik, ik, ik heb toch wel sterk dat ik denk... datgene wat je worden kunt, ben je eigenlijk al. Hmm. Ik bedoel, je moet, je moet het wel worden, maar... Maar veel rek is daar niet. Ja. En in die tweede roman heb ik dat, dat uh, zeg maar, genetisch zitten onderzoeken. Er was de hoofdpersoon een, een, een, een uh, bioloog, een celbioloog. Ja. Dus die, die, die heeft het daarover ho hoezeer we kopieën zijn van onze afkomst. Hè. En, en in dit geval gaat het om, om een dorp met, met veel zuigende klei... waar je maar moeilijk uitkomt. Bovendien ja, ligt mooi, een mooi beeld. Yeah. Dat dorp ligt tussen twee rivieren. Dus je komt er helemaal niet weg, zullen we ja. zeggen. En vervolgens is het ook een dorp met dorps amores... waar je ook maar moeilijk uitkomt en waar al een mening bestaat over... Uh, de personages, uh -huh. waar je ook maar moeilijk onderuit komt. Wat is de mening van, van, van het dorp over deze twee broers? Wat, wat, wat voor plek nemen zij in? Nou, vader is, uh, bij, is naar de arbeidseindsatz gegaan. Die moest werken in Duitsland? Die moest werken in Duitsland. Ja. Hij is probleem, nooit teruggekomen? Uh, hij is nooit teruggekomen, maar het probleem in, in dit verhaal... ook voor het dorp, is uh, in welk jaar hij naar die arbeidseindsatz is gegaan. Want... want als hij nou in 43 is gegaan, dan, dan moest hij. Maar als hij in 42 is gegaan, is de kans groot dat, dat hij uh, vrijwillig is gegaan. Oh, okay. Dus is hij nou een overloper of niet? Het, het dorp vindt uiteraard van wel. En dat blijft natuurlijk een, een ding wat, die, wat, wat zeg maar suddert. In, ja. in die jongens ook. Ja, ja. En, die, en die jongens die, die hebben ook dan ook nog een moeder die ze niet meer hebben, die, die, die is overleden. Ja. Ja. Ja. Nee, ze zijn op elkaar aangewezen. Ja. En, en daar gaat het natuurlijk ook over. Het gaat ook over over broers hun verantwoordelijkheid nemen... Uh. Die, die hoofdpersoon die, die, die voelt zich verantwoordelijk voor de, voor de andere broer... die een uh, losbol is, maar ook, ook een virtuoos lever. En dat is een Bohemia, en die staat bovenop het dak... en die en laat zijn haren wapperen in de wind. Als dat ding instort, stort hij mee ja. en dan ro en rolt hij er vanaf springt Het is heel filmisch, het zijn mooie beelden. Dank, Je zegt van, van die predestinatie van uh, ze zouden wel meer willen... maar ik heb het gevoel dat die broer die, die het allemaal wel prima vindt... maar die, die hoofdpersoon, die ik-figuur... Die zou inderdaad wel dat dorp uit willen. Maar die klei is zo zuigend dat het waarschijnlijk er nooit van zal komen. Dat is de vraag, hè. Dan moet je hem moet je even helemaal uitlezen, want daar, er gebeurt nog het een en ander. Ja, ik, er zijn ook mensen die het boek nog helemaal niet hebben gelezen. Nee. Die willen me toch een beetje spannend verhouden, Ja, me. precies. Er, er, er, staat, er staat het een en ander te gebeuren op de, op de jaarlijkse kermis. Hè? De bevrijding voor iedereen, hè? de kermis. is het moment dat je... Ja, het is een mooi katholiek je... gegeven ook, hè, de ja. kermis. Ja. Ja, het is trouwens grappig dat iedereen zegt dat het in Brabant is. Een fictief Brabant. Ja. Want ik, ik, ja, ik ken geen rivierenland in Brabant. Hè, niet althans met twee grote rivieren. Eentje uit Duitsland komend en de ander uit Frankrijk komend. Nee. Hè, maar, maar blijkbaar zit dat zo in de, in de toon van de, van de vertelling... en ook in de, ja. in, in, in de rest van het decor... dat, ik daar, dat, dat, dat, dat het voor iedereen zonneklaar is, is dat de want, Brabant is. Want voor jou is dat niet zo uh, duidelijk? Nou ja, ik, ik nam een fictieve plek waar modder was... en waar aan de overzijde van de rivier zandgrond is. En ja, dat zou zomaar uh, bij de Rijn kunnen zijn. Hmm. Dat, dat kan zomaar in de Betuwe zijn. Dat is grappig dat zo'n boek dan eigenlijk met je op de loop gaat. Of in ieder geval uh, het gegeven. Men. In maar dan... goed, misschien zit het gewoon in de subtekst. Ik bedoel, je, je, je afkomst. Hè? niet je niet, Ja. Ja, de, de wederopbouw, het is, het is een rare tijd. Want er zijn mensen die wel profiteren van de wederopbouw. En van, van, die niet met slopen bezig zijn, maar met bouwen. corruptie is van alle tijd. Hè? En met het vullen van hun eigen zakken. Ja, ja. Het, is, het is wel een schrijnend beeld wat je schetst. Nou ja, het is een, het is een vrolijk dorpse corruptie. Hè? Er is er eentje die... Vrolijk? Ja, toch? Oh? Die, nou ja, eentje die heeft het goed voor elkaar. Ja, die bouwt een groot huis? In de... Ja, die bouwt een groot huis. En daar zit een goed deel van de, van de Marshall-hulppot in. En nou, dat lijkt mij... Het is... Dat is ook vrolijk. Ik bedoel, als ik, als ik dat mag schrijven, daar dat, dat, dat geniet ik ook wel van, hoor. He? Ja, het is, het is mooi om met zo'n thema bezig te zijn, natuurlijk. Ja, lijkt mij. Ja. Ja. Want, want wat, uh, het was ooit één zinnetje, zei je, waar je mee bent begonnen? Ja, of de, de, de afbraak versus te opbouwen. Dat, ja. dat, dat is ooit het begin geweest. Maar goed, dat, dat zit er natuurlijk wel meer in. Ik bedoel, uiteindelijk gaat het ook om de liefde. <laughs> Hij met zijn meisje een in die ooit met de kermis meekwam. En, en waar die eigenlijk nog op hoopt. En wat, wat ook nog een soort ontknoping geeft aan het einde. Dus, nou. ja. Slopers is natuurlijk een heel erg beeld van, van neergang. Van, van, van alles gaat kapot. Uh, komt het nog tot bouwen aan het eind van het boek? Jazeker. Kijk, ik had in het... Uh, de, de titel is nogal hard, Slopers. Ja. En daardoor heb ik gezocht naar een, naar een omslag dat, dat vrij hoopvol is. Dus je ziet ook een... Je ziet een lucht met een, met een, met een prachtige zon. Dus daar, daar zit ook hoop en ruimte. En, uh, en die tegenstelling, die twee elementen... die twee uitersten, die zitten ook in dat boek. Ja. Ik uh, ga het uitlezen. Zoals ik je net al Ellen. zei, ik ben bijna ik heb het bijna uit... maar die kermis waar het eigenlijk allemaal gebeurt... die heb ik nog niet... Uh... Dus zo moet ik nog. Nou, Waar het neerkomt. Ja, waar het neerkomt. Ja, het zeggen, neerkomt. He? ja, ja. ja, ja. goed. Uh, Slopers ligt in de boekhandel, is uitgegeven door uh, Querido uh, Stijn van der Loo. Fijn dat je er was uh, hier in Opium. Dankjewel. Okay. Uh, we zijn bijna aan het einde van dit uur. Ik wens uh, Pauline uh, Cornelisse beterschap. Die ze ligt uh, thuis uh, op de bank met een uh, versfiekte enkel. Uh, Annette bedankt voor uh, je bijdrage dit uur uh, over het theater. Um, en uh, Mos natuurlijk bedankt voor de muziek. muziek. Straks Nationaal van vier uur. Praat ik met schrijver Herman Koch over zijn bijdrage aan de literaire theatertour St Amour. We bellen met de bus, acta aan de Munnik. En de 80 seconden. Een echte operazangeres die ook nog wel eens achter de bar staat van Carré. Het kan allemaal zomaar hier in opium. Na het journaal van 4 uur. Tot zo. Opium Avro. Dit verhaal gaat over vaders. Goede vaders.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 Bedankt. Dit is Radio 1.